Cenk Willing denkt enkele dagen nodig te hebben om te bepalen welke stappen nodig zijn. VVD, CDA en PVV gaven eerder aan dat ze het liefst opnieuw onder leiding van informateur opstel te praten over een rechtskabinet. VVD-leider Rutte sprak gisteravond met de koningin over de problemen met de formatie. Na afloop zei hij dat een tussenronde noodzakelijk is om een nieuwe informateur aan te wijzen. Hij gaat er nog steeds vanuit dat er een rechtskabinet komt. Het Amerikaanse computerbedrijf Hewlett-Packard heeft de voormalig topman van het concern voor de rechter gesleept. Het bedrijf wil dat hij vertrekt bij een van de grootste concurrenten, softwarebedrijf Oracle. Oudbestuursvoorzitter Mark Hurt bekleedt daar sinds kort een topfunctie. HP is bang dat bedrijfsgeheimen op straat komen te liggen. Hurt nam vorige maand ontslag bij HP nadat hij was beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Tennisters Venus Williams en Kim Kleisters... hebben zich geplaatst voor de halve finales van de US Open in New York. De 30-jarige Williams won met 7-6 en 6-4 van Francesca Schiavone uit Italië. Het is de achtste keer dat Williams op Flushing Meadows de laatste vier haalt. In 2000 en 2001 schreef ze het toernooi op haar naam. De Belgische titelverdedigster Kim Kleisters won in drie sets... van de Australische Samantha Stozer. Door onderhoud van alle Nederlandse kabelmaatschappijen is het tv-signaal van teletext bij de publieke omroep niet beschikbaar. Op Nederland 1, 2 en 3 is tot zeker 6 uur vanochtend geen teletext beschikbaar. Via internet en de mobiele telefoon is teletext wel te bereiken. Het weer: bewolkt en kans op motregen in de loop van de middag vanuit het zuiden. Buien met kans op onweer tot een graad of 18. Morgen periode met zon en geleidelijk minder buien.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 Get on, Michelle.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 Make me go oh. no I'm